Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij stembureaus in het oosten van de Verenigde Staten... is het meteen na de opening al drukker dan normaal bij midtermverkiezingen. De Amerikanen kunnen vandaag onder meer stemmen... voor lokale ambtenaren en gouverneurs... maar ook voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat...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 In de graven die al zijn geruimd lagen lichamen van onder meer vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten. De VN wil dat de graven worden beschermd, zodat bewijzen voor de misdrijven niet verloren gaan. Maar volgens de Iraakse regering is daar geen geld voor. Supportersverenigingen van Willem II willen juridische stappen nemen tegen de politie en de gemeente Amsterdam. Ze zeggen dat ze zaterdag schandalig zijn behandeld in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax... De ME zette een deel van Amsterdam Centraal af en ving 150 supporters van Willem II op. Ze werden naar eigen zeggen gefouilleerd, op de foto gezet en uren vastgehouden. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat Willem II-fans in de Amsterdamse binnenstad op de vuist wilden gaan met de harde kern van Ajax. Maar volgens de Tilburgers is dat een leugen. Vijf mannen die in Londen een kartonnen replica van de rampflat Grenfell Tower in brand hadden gestoken, zijn opgepakt. Een online filmpje van de verbranding veroorzaakte veel ophef. De brand in de Grenfell Tower kostte vorig jaar aan 72 bewoners het leven. Premier May noemt het in brandsteken van een replica een totaal onacceptabel gebrek aan respect.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 photograph as you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 Quelque chose Il est entre dans temps, mon cœur Il n'est pas de bonheur dont